Het weer, bewolkt, later meer zon, het wordt 6 graden, vannacht ligt de vorst. Morgen geregeld zon en een graad of 4. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en Sloten 3 kilometer en een kwartier vertraging. Ze zijn nog bezig met het bergen van uh, vrachtwagens. Uh, de vertraging is een kwartier, drie rijstroken zijn er dicht. Op de A27 Utrecht-Breda staat tussen Eveningen en Noorderloos 5 kilometer.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 Goedemiddag, want kijk uh, na 12 uur. Dat geldt, uh, dat geldt de middag. Dolly, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen, Charles. Goedemorgen, mensen. Wat leuk dat u weer op ons afgestemd hebt. En uh, welkom uh, uh, bij uh, uh, Zandvoort Lunch. Zo is dat. Uh, met een hele smakelijke lunch, natuurlijk toegewenst. Ja. wordt wat afgegeten, weer de afgelopen. Uh, ...dagen en de komende weken natuurlijk. Oef. Maar wel lekker allemaal, hè? Oh, de lekkere oh, die hele, oliebollen... ...bedraadheidsplein, ja. ja. Zo'n kerststool met, zo met spijs erin. Oh, oh, lekkere metselen met roomboter. Oh, jongens, jongens. jongens. Het water loopt maar nu al ja. uit de mond. En dit wat jij zegt, gezellig weer de oliebollenkraam. Ja. Heerlijk. Ah, ze waren lekker, hoor. Ik heb geproefd Ja, op de, ja. Het raadhuisplein hè? Ja ja ja, was was wel een proeverij. Ja, er werd mij bij het huis werd een goede raad gegeven. Nee, oh, was geen proeverij. Pro <laughs> was geen proeverij, was gewoon die bakker die er staat. Hmm. En uh, ja, nou ja, je, je neemt je kans waar dan toch? Ja, natuurlijk. <laughs> ja. We zien, gezellig, we zien in januari wel weer hoe we het er weer vanaf trainen. Hoe was dat? Ja. Ja, maar het was heel gezellig hoor, bij de opening. Ik was bij de opening. Ja. Van de ijsbaan. Ja, ja, ja ga ik straks ook over vertellen. Ik denk ja. dat Van Nist er ook over gaat vertellen. En ik, ik had mijn oren ja. net ondergebonden. mijn oren? Je, je wat? M mijn stalen oren, wat ik ondergewonden. Oh, je oren? Ja. Ik dacht je oren, ik denk mijn oren. Die werd ik tegengehouden. Oh? Ja, Mag dat niet? Nee, mocht er mocht geen duivel op de ijsbaan dus. Goed. <laughs> Komt alleen maar stront van, hè? Ja. ja. Ho, ho, kan die wel weer, hè? Ho, ho, ho, ho. Nou ja, dat zal de angst toch wel zijn? Ho, ho, zei de kerstman. <hums> nou, jij gaat ons straks weer voorzien van het regionale nieuws natuurlijk. Uh, jawel, meneer. Jawel. Ja. Bijzonder nieuws, dus... Een tipje van de sluier, een tipje. Ja, goed nieuws is altijd bijzonder. Hè? Ja. ja, nou ik ga natuurlijk het een en ander even vertellen over de ijsbaan en de opening. Ja. Uh, dan uh, hadden we dit weekend een heugelijke viering in de studio. Uh, nou ja, uh, iets minder leuk, of tenminste, ja, helemaal niet leuk, natuurlijk niet iets minder. Helemaal niet leuk is dat er een meneer uh, zaterdag uh, van, uh, vanuit de flat in Noord uh, naar beneden is gevallen. Gevallen of gesprongen? Nee, gevallen. Oh, gevallen. Okay. Nou ja, natuurlijk valt hij naar beneden niemand valt naar boven. Godstam, nee, maar ik ben weer lekker bezig. Ja, nee maar ik bedoel, ja. uh, hij is, het is een ongeluk echt. Ja. Hmm. ja. Maar hoe is dat nou gekomen? Jo? Hoe kan je nou zo van een In feite is de toedrag onbekend. Maar uh -huh. ik heb uh, begrepen, en of het waar is, dat weet ik niet. Dus eigenlijk mag ik het helemaal niet zeggen. Maar waarschijnlijk is de aanleiding overlast geweest en uh, kwam een van de buren aanbellen om, uh, om, om rust te vragen... en ja. is daarbij iemand dus de flat uitgerend... en wilde via het balkon uh, ontvluchten. Dat is een versie die in het dorp rondgaat. Maar nogmaals, is niet bevestigd hoor door de officiële maar de persoon, bronnen. Maar uh, persoon een hij of een zij... Is ook niet bekend. Ook niet bekend, maar nee. wel bekend of hij of zij het heeft overleefd. Ja, dat uh, tot nu toe nog geen bericht gehad dat het, uh, dat hmm. het uh, noodlottig is geworden. Ja, hoe? Nee, nou, dat dan niet. Wat, wat, net voor de kerst? Ja. Dat zijn wel die dingen die blijven Ja, ja. ja, ja blijven ja, je ja. altijd achtervolgen? Absoluut, ja. ja. ja. Mm. Nou, uh, je hebt me een belofte gedaan, Dolly... dat je straks ook nog een uh, liedje voor de sidekick uh, uh, zou krijgen. Oh kiezen. ja, ja, ja, ja. Uh, dus je, je weet het het, the promise you made... <laughs> die je me gedaan hebt. Weet je het al, het liedje, of ben je nog het nadenken? Voor de sidekick? Ja. Ja, wil je dat nu weten? We ja. are family. Oh, van... Uh, uh, ja, dat was ik net aan het opzoeken. Ik weet het niet het Sister selection. <laughs> ja, zoiets, ja. ja. Hè? ja. Nou, daar gaan we voor je opzoeken. Leuk, ja. leuk. Nee. We zijn hier ook een grote familie. En zo is dat toch? Bij ja. ZFM-antwoord. Ja, de ZFM-family. Als de luisteraar is het leuk. Kun je, Trouwens, uh, we, we kunnen best nog wel wat familieleden gebruiken, hè? Is dat zo? Binnen de Cites ZFM-family. Ja, ja, zeker. Wel, nou ja, maar dan blijft er weer veel minder over een erfenis. Ja, ja hoe lijkt groter, de erfenis. De, hoe is... groter. Hoe groter de familie, ja, hoe minder geld. Ja, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat is ook weer waar. Ja, weer. en we kunnen best wel wat mensen gebruiken. Zeker in de, op de techniekafdeling. Ja, en we, vindt, we, we vinden willen... het ook heel leuk. Even, ja. Ik, ik breek even bij je in. Ja. Uh, we vinden het ook heel leuk als mensen gewoon... tijdens de uitzending die we nu hebben tussen 12 en 2 uur. Ja. Gewoon uh, leuk, even gezellig uh, komen kijken... hoe mooi onze studio uh, eruit ziet. Rond, ja, natuurlijk. Ik... Koffie staat klaar. Ja. We, hebben, we hebben nog oude pepernoten, dus wat te knabbelen hebben we ook. Ja, en u mag ook <laughs> nog een, uh, een kerstwens doen in de uitzending. Oh, Als u mag zegt van, ook. Ja, ja, natuurlijk. Als u zegt van, nou, uh, ik, ik ga tante Greet even de groeten doen. Ja, wat een of leuk oma, idee van jou. Oh Oma Jan. Hè, hè. Ja, ja, ja. Wees welkom. We gingen op het uh, gewoon op, langs. Ja, we gingen op vakantie van het geld van Oma Jan. Toch? Ja, ja, ja, ja. En daar willen we hem hartelijk voor bedanken... <laughs> Ja, zo is dat. En we hopen in het nieuwe jaar toch wel weer een leuk reisje te krijgen. Ja, nou, mag allemaal gezegd worden. Het blijft lang, lang raadsel. The Riddle. Nick <laughs> Kershaw. Dolly en ik, we gaan nog lang niet naar huis. Bovendien is het nog geen kerst, dus uh, driving home voor Christmas. Dat, daar wachten we nog even mee. Ja, die Chris Ria, he, altijd eigenwijs. Die gaat meteen uh, stap in zijn auto. Hup, weer weg. Oh. Hup, naar huis. <laughs> ja. Dus kerst, doei! <laughs> ja. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. Christmas, Chris Ria. Uh, eens even kijken, uh, Dolly. Ja, binnen nog, binnen ja, nog? Ja, ja, ja, ja. Is, de... is, is er nog? Luister eens, is er nog? Komt ja, ja. massaal naar <laughs> de studio. Een handtekening scoren van onze Dolly, want uh... <laughs> Dan nee, lees gezellig. ik wel eerst de kleine lettertjes hoor. Ja, maar wel ja. gezellig even een praatje maken. Gewoon ja, een ja, uh, ja. kopje koffie erbij. Uh, genieten ja. van onze studio-entourage. Uh, en er uh, is vast wel iemand die je een fijne kerst toe wil wensen via de radio. Ja. Mag allemaal. Ja, nou kunnen we gezellig. meteen eens even controleren of, uh, he, of de mensen een beetje enthousiast zijn, toch? Net zo enthousiast als wij. Ja, ja wij komen toch elke maandag hier naartoe met z'n veeën. Zo is dat. Ja. plaat die we draaien voordat uh, dadelijk Dolly het middelste voor ons kan brengen bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, daar volgt hier het regionale nieuws van 19 december 2016. Een man is zaterdagavond zwaar gewond geraakt... door een val van een flat aan de Keesomstraat. Rond acht uur viel de man van grote hoogte naar beneden. De man zou van de vijfde etage zijn gevallen... maar getuigen zagen hem van drie hoogvallen... Dus van hoe hoog de man exact is gevallen is onbekend. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Politie, twee ambulances en het traumateam uit Amsterdam kwamen ter plaatse. Na de eerste stabilisatie is het slachtoffer met spoed overgebracht... naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De arts van het mobiel medisch team is per ambulance meegegaan... voor extra ondersteuning. De politie heeft inmiddels drie motorrijders... Of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 werd er door meerdere vrijwilligers nog de laatste hand gelegd... aan de voorbereidingen van de ijsbaan. Om 1 uur ging de baan voor het eerst open... en was er meteen een rij van enthousiaste kinderen die wilden gaan schaatsen. Om vier uur ging de baan het tijdelijk dicht... om de laatste voorbereidingen voor de feestelijke opening te treffen. En vanaf vijf uur begon het feest... Zo kwam het circuit met een uh, pacecar om de zusjes van Penguin Maxi te brengen. En was er weer live een zanger. Mike Dane was er namelijk. En er waren verschillende dj's aanwezig. Het was weer een geslaagde en gezellige opening van de ijsbaan. Kijk op de website voor alle openingstijden en kijk ook even dan naar de evenementen die plaats zullen vinden. De website is te vinden op www ijsbaanzandvoort.nl Iedereen heeft weer zin in drie weken gezelligheid, plezier en ijspret in het centrum van Zandvoort. Zaterdagmiddag ontving de Facebook-site van ZFM de duizendste like. Nou, daar is ZFM heel trots op en daarom wordt dan ook de duizendste lijker in het zonnetje gezet. Hoe zit het in elkaar? Nou, dichter en schrijver Marco Temes Mes was dit weekend te gast bij het programma in Zandvoort op zaterdag. En hij vertelde daar vol trots over zijn nieuwe roman Het tig jaren van schitterende nederlagen. Maandag 19 december zal Janneke Siebelink het eerste exemplaar van die roman in ontvangst nemen... tijdens de presentatie in het Amsterdam Beach Hotel Ep en Vloed aan het Badhuisplein het 2 tot 4 te Zandvoort. U bent overigens vanaf 7 uur s avonds van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Nou, dan komen we weer terug bij die duizendste cfm liker Dat is namelijk Jan Hendrik Smenge. En uh, voor hem ligt, omdat hij de duizendste lijker is, een maandag een gesigneerd exemplaar van de nieuwe roman klaar bij App ⁇ Vloed. En Marco Termes zal hem persoonlijk gaan overhandigen. En ook is Jan Hendricks welkom om een keer te gast te zijn bij een CFM-programma. Nou, wilt u ook een exemplaar, ge gesigneerd exemplaar van een nieuwe roman winnen? Nou, dat kan. Marco heeft uh, nog een exemplaar beschikbaar gesteld voor de CFM-luisteraar... die het juiste antwoord weet op de volgende vraag. Hoe heette het strandpaviljoen van de ouders van Marco Termes? Nou, stuur uw antwoord via het contactformulier op de website van www.zfmzandvoort.nl of via de ZFM-app. Onder de juiste inzendingen wordt het gesigneerde exemplaar van Marco Temes verloot. De winnaar wordt aanstaande zaterdag tussen 2 en 5 uur bekendgemaakt bij de CFM-kerstuitzending van Zandvoort op zaterdag. En, tig jaren van ne schitterende nederlagen van Marco Temes, is via internet, onder andere via Bol.com, te bestellen. of bij de Betere Boekhandel verkrijgbaar. En de prijs is 1990. De, po oh. <tie> de politie um, heeft in de nacht van zaterdag op zondag op het stationsplein.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 We hopen dat het weer ons uh, dezelfde vrolijkheid brengt als de klanken die u nu hoort. En het zijn overigens de carpenters met de oevertuur. Ja, de carpenters, ook instrumentaal. Dolly, wat, uh, wat gaat het weer ons brengen? Nou, vandaag uh, zal de bewolking overheersen. Maar hier en daar, en terwijl ik het zeg gaat het gebeuren... kan ook even de zon tevoorschijn komen. En ja hoor, daar is die.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 En er waait een zwakke tot hooguitmatige oost- tot zuidoostenwind. En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of drie. Dus nog geen kerstsneeuw. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Zoals we net al zeiden, we zijn hier een grote familie bij ZFM. En dat uh, heeft meteen bepaald de keuze van onze dooi Tempirik. Wat betreft uh, het nummer, het liedje van de sidekick: Sister Sledge. We are the family. Zeventiger jaren, want uh, daar stamt het liedje alweer vandaan, Dolly. Uh, ja, het is een tijd terug, hè? Ja, het is een hele tijd terug. Oh, ja. Ja, ja. Ja. Ja, het is wel het repertoire waar jij een beetje uh, van houdt, zeg maar. Onder andere, ja. Ja. ja. Er is heel veel repertoire waar ik van hou. Ja, precies. Er is eigenlijk weinig repertoire waar ik niet van hou. Oké. Okay. Ja. Uh, dus, dus ook Bolle Jan, vind je ook mooi. Heerlijk, heerlijk. Oh man, heerlijk. Ja, Bolle Jan, Bolle -Jan geweldig. Ja. Ja, daar had ik dat... heel veel muziek van vroeger, ja. Ik weet niet eens of daar plaatjes van zijn trouwens. Dat weet ik. Nou, ik heb wel muziek van hem gehad op cassette, maar... Ja, of, of daar plaatjes van zijn, dat weet ik eigenlijk ik niet. Ik ga straks eens even zoeken of ik wat Hij vind. Hij had, had nou. een prachtig nummer met zijn vrouw samen, met Mien. Ja. En uh, dat, dat vond ik zo mooi. Nou, als we dat kunnen vinden, dat zou geweldig zijn... Dat ging van... Oh, ik denk nog zo vaak aan die nachten... Dat we zwierden langs de grachten. Oh. Zou zo graag het geluid willen horen. Van die, van die oude. De drummer doet ook meteen mee. De Wester Toren. is dus ja. zo'n mooi nummer. Dolly, je wordt ja. ontdekt op de zender. <lacht> <laughs> hey, uh, nou, ik, ja. ga, ik ga het zoeken. Kerst was een vriend van mij. Ja, Christmas van mij ook. Ik, ja. Vroeger wel. Velofsky. <laughs> Met uh, Christmas was a friend of mine. Nou, ook van mij en ook van Dolly. Ongetwijfeld uh, Dolly toch? Prachtig nummer. Ja, ja leuk. Prachtig. Ja. Heerlijk. Uh, we gaan even genieten nog van Shania Twain. Met uh, From This Moment On. From this moment toch een prachtige stem. En dan heb ik het natuurlijk over Shania Twain, From This Moment On Dolly. Ik heb uh, een liedje gevonden dat heet Het Steegje. Zou dat het misschien kunnen zijn? Ja. Ik weet het niet. Nou, ik denk het niet nou, eigenlijk. We, we, we zitten we gaan, zo druk te zoeken. He? We gaan hem draaien. Yeah. Een straatje zo klein, is eigenlijk niet meer dan een steen. Toch mag ik zo graag in het straatje daar zijn, al is het er nu stil en leeg. steeg je geboren als vrucht van een liefde zoteer ach, ach kon ik mijn ouders nog horen een dankbeeld van toen aan den heer mijn mij in den ogen. zij huilde van vreugde en baas, toen knikte mijn vader bewogen en de zang. Het was hem niet dolle he? hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Ongelooflijk, hè? Dat je zoveel nummers... En dat, dat uitgerekend, dat nummer wat ik zo mooi vind... dat staat net ergens tussen. Nee. Ja. Nou, nou ja... nou? We bellen bollen. <laughs> <laughs> We uh. bollen bellen uh, Bolle ja, bellen. Nee. Ja, ja, ja. Nee, bollen kan niet meer gebeld worden. Nee, nee, nee. nee. Het is de vader van een EVO. Dat weet je. Ja ja. ja, ja. Nou, René, die zal het ongetwijfeld weten welk liedje het was. Maar die kunnen we ook niet bellen. Ik heb zijn telefoonnummer niet. Nee, ik ook niet. Nee. Nee, net niet. God, dan krijgen we weer een ander nummer in één. Oh, door mijn benen. Nou, wat? Kom maar live hier in de studio. Oh, er gaat niet weer. Ik wil dat helemaal niet horen. Ga weg